Hallo luisteraars, dus, uh, welkom bij Alloa Radio, we zijn weer terug vandaag, zaterdag 7 mei 2022, hier is DJ Jaap en uh, ja, we zijn weer terug met de podcast hè, ja, kijk dat is uh, even mooi hè, ja, ja het bloedkruid waar het niet gaan kan hè, dus ik denk nou kom jongens, uh, we hebben... Uh, ik ik ook in november de laatste podcast gedaan, vorig jaar, 2021. En uh, ik denk, ja, Jacco zijn we kwijt, die zien we niet meer terug, die heeft er geen zin meer in. Oké, okay, dat kan, even goede vrienden hoor, dus uh, daar gaan we gewoon alleen door. Dus uh, ja, dit is live opgenomen vanuit uh, Den Haag. En uh, ja, na acht uur uh, wordt de podcast uh, geplaatst. En uh, het is een uur uh, voor plaatsing opgenomen. Het is nu lokale tijd 6 minuten over 7 op de avond van zaterdag 7 mei 2022. En uh, ja. En het is onderhand alweer lente, ja. Als hij het tenminste doet. <lacht> Uh, Het is lente op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Juist. <laughs> Oké, okay, nou... Um, ja, er is heel wat gebeurd hè, de afgelopen half jaar dat we uh, uit de lucht zijn geweest. De website uh, bestaat nog gewoon. Dus aloaradio.org is ons uh, webadres. Aloaradio.org Heb je een vraag of uh, een klacht... Of misschien uh, wil je een keer uh, samen met mij via de Skype uh, een opname maken. Uh, live opgenomen, ja, een live uitzending. Uh, daar zijn we ooit mee gestopt, in, uh, een paar jaar geleden. Gewoon omdat we te weinig live luisteraars hadden en via de podcast bereiken we veel meer mensen. Gemiddeld, uh, ja, ja, het ligt eraan, weet je. Uh, ja, we doen uh, in ieder geval meer luisteraars dan met de live uitzending. We hebben wel eens uh, over 100 luisteraars gehad en dan weer 40 luisteraars. Het is dus elke keer wisselend. Um, ja. En hoe weten we dat? Nou, we kunnen geen gegevens van luisteraars zien. We zien alleen hoeveel luisteraars er zijn geweest. Dus we kunnen niet kijken wat jouw IP-adres is. Vinden we ook niet interessant hoor. Dus daar uh, gaan we niet om. Maar er is dus heel wat gebeurd al jaren, vanaf november tot uh, mei 2022. De inval in de Oekraïne, uh, het einde uh, van uh, de coronapandemie, tenminste. Uh, het is een heel stuk minder, alle maatregelen zijn ingetrokken. Um, ja, en wat is er nog meer gebeurd? Het gedoe op Schiphol de laatste tijd, die drukte... Jongen, jongen, jongen, jongen, jonge. allemaal slecht geregeld hoor. Nee. Ja, te weinig personeel. Personeel heeft gestaakt die dat, zeg maar, de bagage dan regelt en zo. Die willen meer loon en terecht. terecht. Politieagenten krijgen gelukkig ook meer salaris. Daar hebben ze recht op, vind ik. De mensen doen ook hun best om ons land veiliger te maken en te houden. We hebben ook veel te weinig politieagenten. Hoe meer, hoe beter, vind ik. Vroeger, nou, daar vonden ze, eh, dan moesten ze maar minder politie. Maar tegenwoordig komen we tekort omdat er heel veel politieagenten eh, de komende jaren eh, massaal met pensioen gaan. En ja, en er eh, weinig aan was. Er komen dus wel nieuwe binnen, maar niet genoeg. En ja, het kost allemaal geld. Ja, jeetje, jongens. Eh, het mag allemaal niet te duur kosten. We hebben eh, ook maar eh, 40.000 eh, beroepsmilitairen. Nou, dienstplicht is. Eh, ...op papier afgeschaft, maar niet echt... ...want ze kunnen je zo oproepen hoor... ...als je tussen de 17 en de 45 jaar bent, ...kunnen ze je zo oproepen... ...en tegenwoordig ook vrouwen... ...ja, gelijkheid hè, ze willen gelijkheid... ...dus dan heb je ook gelijke verantwoording... ...en nou heb ik ook iets in de wandelgangen gehoord... ...dat millennials niet zoveel zin in hebben... ...om het leger in te gaan... ...en wat nou als de pleuris uitbreekt... ...ja wat dan, wie moet er voor jou vechten... Ja, nou ja. Kijk, euh, <laughs> ik heb nooit in dienst gezeten. En euh, ja, ik ben niet afgekeurd, maar ze hebben mijn lichting overgeslagen. En ik heb nog eens een keer broederdienst, dus ik hoefde nooit in dienst. Maar stel nou voor dat ik euh, onder de 45 jaar was, en ze hadden mij opgeroepen voor dienstplicht. Met lood in mijn schoen had ik wel gegaan, ja. Waarom zou ik weigeren? Ja, Ik bedoel, je profiteert van onze maatschappij. en uh, ja, Dus dan zal je ook voor je, voor je land moeten vechten. Nou, ja, voor je land, voor je volk dan. Hè. Mm. Voor je familie. Al doe het maar voor je, voor je vrouw en kinderen. Voor je familie. Mm. Voor mijn part. Uh, hè. Je hoeft het voor mij niet voor het koningshuis te doen. En ook niet voor de regering. Want daar heb ik ook niet veel mee op. Maar um, nou, doe het voor je volk, voor je, ja, voor je buren, voor je vrienden, voor je familie, uh, voor je kinderen. Doe het daarvoor, weet je. Ik bedoel, en als je dan verstek laat gaan. Kijk, bang zijn, is iedereen. Ik bedoel, tuurlijk, oorlog is nooit leuk. Is niet fijn. Maar wat moet je dan over je heen laten lopen? En als je dan toch platgebombardeerd gebombardeerd wordt. Als je de kennis goed vechten, want je gaat toch dood. En als je geluk hebt, overleven het. En die kans is natuurlijk ook wel in ja, natuurlijk een hoop trauma's afloop. Nou ja, dat is helaas de realiteit en daar zullen we mee moeten leven. Gelukkig worden mensen tegenwoordig behandeld die met posttraumatische stress. Gelukkig is dat zo, vroeger was dat niet. Na de Tweede Wereldoorlog, ja, de mensen die praten er nooit over en die zaten er wel mee, weet je. Tegenwoordig worden uh, militairen goed opgevangen en worden behandeld ervoor. En gelukkig uh, zijn de mensen, uh, de wetenschap en noem maar op, en, uh, veel beter geworden ook. Ja, in, uh, ja. gelukkig maar. Hè. Dus uh, ja, oké, okay. mm, genoeg hierover. We gaan uh, eens, uh, nog eens een liedje draaien. Hè. Ja, ik kan de boel wel vol uh, kletsen. En het is de bedoeling dat ik zo min mogelijk muziek draai. En zoveel mogelijk uh, praat. En ik heb aan jullie een klein verzoekje. Uh, als je wil. Natuurlijk moet het wel vrijwillig zijn. Kom eens een keer naar de... Ja, ik wil... Naar de Skype. En dan dat jullie via Skype... spreken dus we gewoon een tijd af. En dat we via Skype... Uh, met een aantal mensen gewoon een leuke opname maken, en een beetje lol maken, geen zware onderwerpen of zo. Maar gewoon een beetje lol maken en dat nemen we dan op en dat plaatsen we dan zo recent mogelijk op de podcast van Aloha Radio. Dat lijkt me gezellig. Ja, live is natuurlijk ook wel leuk, maar ja, hoeveel luisteraars heb je dan? Hm? Het is ook leuk om dat terug te luisteren, en, uh, ja, geen zware onderwerpen en ook geen ge vloek of, uh, of uh, ja, uh, kwetsende dingen zeggen. Dat is niet de bedoeling, we gaan uh, daar niet aan meedoen. En ook niet over uh, politiek en zo, al die zware onderwerpen. Kijk, natuurlijk mag je best kritiek uiten over bepaalde dingen die politici doen, maar we gaan niet over links of over rechts... Andere mensen met een andere politieke voorkeur aflopen kraken. Of mensen met een religieuze achtergrond kwetsen. Waarom zou je weten? Dat gaan we het niet. Dat wil ik niet. Maar gewoon gezellig. En eh, ja, een beetje ja, mopperen. Natuurlijk, ja, het mag. Maar het is niet de bedoeling dat we dan eh, mensen gaan lopen beledigen. Om welke reden dan ook. Dat gaan we niet doen. We houden het gewoon gezellig en een beetje lol maken. En als je een muziekinstrument kunt spelen, zou het leuk zijn als je dat dan via de microfoon doet. Via jouw eigen Skype-verbinding. Ja, dat, dat soort dingetjes, weet je. Of een leuke mop of zo. Het mag best een schuine mop zijn, want het zijn volwassen mensen. En um, dat mag best. Um, dus, uh, ja... Ik bedoel, hier kan bijna praktisch alles. Alleen beledigingen, scheldpartijen, vloeken. Uh, uh, uh, bedoel, ik bedoel niet met vloeken, godverdom of zo, maar uh, ziektes en zo. Dat gaan we niet doen. Uh, dat willen we ook niet. En voor de rest mag alles hier. Uh, uh, Groffe grappen, ja. Er zijn grenzen natuurlijk. Ik zeg, zolang je geen uh, mensen bewust kwest... Dat uh, vind ik het allemaal prima. Het moet allemaal kunnen. Als we, maar geen, uh, we gaan niet uh, mensen met een andere ideologie politieke voorkeur beledigen. Dat, dat, uh, daar heb ik geen zin in. Het is voor iedereen, van links tot rechts. Voor gelovigen of niet gelovig. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En uh, voor de rest is alles toegestaan op Aloe Radio. Dus als je mee wilt skypen en je stuurt een mailtje naar info.at aloaradio.org. En dan kan je aanmelden en dan krijg je van mij het Skype adres waar je dan kan inloggen en dan spreken we een tijd af, dat stuur ik dan naar jullie. En wat iedereen dan het beste uitkomt, uh, ja, bepaalde tijd, nou ja, als je zin hebt dan natuurlijk, maar dan moet je wel ook komen natuurlijk, en niet van ik kom en je laat verstek gaan, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Meld je dan even af van joh, ik kan niet want ik heb een verjaardag of weet ik veel wat, dat zou wel zo netjes zijn. En het is ook niet de bedoeling dat we met tachtig man uh, op de Skype zitten, <laughs> maar uh, ja, tien, tien man of zo ja, is ook wel veel, maar goed. Maar het is niet de bedoeling dat uh, te veel mensen, want als iedereen door elkaar kakelt, ja, dan wordt het natuurlijk een zootje en dat schiet niet op natuurlijk. Dus als je met vier, vijf man, het zou leuk zijn. En ja, we kijken wel hoe het ons als je mee wil doen. Uh, info at en uh, met de uh, mededeling uh, Skype Skype en ik ga proberen in de toekomst uh, iets te regelen met uh, met Teamspeak um, kijken, want dan kan je gewoon via Teamspeak, maar ja ik ben niet zo'n liefhebber van Teamspeak maar eens even kijken, ja dat is hoop goed doen met instellingen en zo. Maar ik zit erover na te denken, maar ik weet niet zeker of ik het doe. voor het Skype is wat dat betreft wat makkelijker. Het geluid is niet altijd geweldig. Het ligt er aan, wat voor verbinding je hebt. Het kan wel eens mee zitten, het kan tegen zitten, maar goed. Genoeg hierover. We gaan nu een uh, leuk uh, liedje draaien. Dus even zoeken. Ja, dan moet ik wel even kijken. Uh, Oeh... Allemaal rechten vrij, dat dan weer wel. Hé, hey, waarom? Nou, Oké, okay. kijk eens, kijk eens, kijk eens. Hebben we hier. Oh. De seventh guest van de Nederlandse band Seabast, de second guest. Tot zo. als was uh, uh, met uh, The Seventh Gas. Ja, dat is een uh, bewerking van een klassiek uh, stuk. En uh, ja, ze hebben meer uh, liedjes gemaakt. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. En ja, zomaar is allemaal recht te vrij, zoals jullie ondertussen wel weten. En uh, ja, ik ga eens even kijken. Het is nou uh, ondertussen alweer... Bro, ja, kijk, zeven minuten voor half acht. En ik ga het in plaats van een uur wat inkorten, tien minuten, dat wordt vijftig minuten. Maar normaal doen we het 60 minuten, een uur dus. En maken we maken er vijftig minuten van, want ja, ik wil per se deze podcast voor acht uur geplaatst hebben. En die blijft definitief op de site staan, dat gaan we vanaf nu ook doen. Dus uh, ja, halloaaradio.org um, is dat dus ja. Ga eens even kijken wat we de komende week voor weer krijgen. We moeten dat eventjes opzoeken op de, op de computer. Ja, ja, dus even kijken ja. Dan gaan we eens even kijken. Even kijken. Blablabla blablabla blabla. Even zoeken hoor um, Dat is dan uh, Mijn eigen site Kijken op hallo radio site Hallo Radio.org. <tied> ja ja Kijk eens even We hebben ook hallo uh, ja, radio.org Voor de nieuwe luisteraars Hallo radio Het podcaststation van Nederland Staat daar bovenaan met het logo van Aloha Radio. En dan kun je kiezen uit home, podcast, weerberichten, radiozenders, luisteren, zendamateurisme, live webcams en overige links. Oké, okay, en er staat elke zaterdag een podcast met DJ Jaap, oftewel Aloha Jaap, want dat mag ook. De eerstvolgende podcast wordt elke zaterdag na 8 uur s avonds geactualiseerd. Dus bij deze dus. Daarom zeg ik ook, ik heb het programma, uh, ga ik tien minuten inkorten, zodat hij in ieder geval voor acht uur erop slaat, want ik kijk, dat uploaden duurt al niet zo heel lang. Maar ja, uh, ik hoef niks te bewerken, ik, uh, het wordt niet ingeknipt of uh, wat dan ook. En uh, je kunt ook ons volgen op uh, Facebook. Facebook, uh, ja, Dus uh, dan moet je gewoon maar eens op de site kijken. Hallo Radio. Punt dan gaan we het weer even behandelen. Weerberichten. Nou, dan gaan we eens even kijken. En dat hebben we allemaal voor prachtig weer. De uitgebreide uh, buienrader. Ik ga geen namen noemen, want ik mag geen reclame maken. Dat heb ik mezelf opgelegd, omdat ja, we zijn niet commercieel. En we zijn ook niet, uh, ja, we zijn gewoon, nou uh, ja, het is meer... Uh, Eigenlijk voor de lol wat ik doe. Hè. dus Ik verdien daar geen ene boterhamman, geen ene cent. Het kost me zelfs geld. Het valt allemaal mee wel mee per jaar betaal. Het eh, nou, kost me wel tijd. Maar ja, goed, ik vind het juist leuk om te doen. Dus ik zie dat we hier uh, actueel gezien ja, wat buien over uh, net, net in het zuiden. Dus Den Haag heeft er net nog niets van gekregen. Ik heb wel gehoord dat het vanmorgen vroeg om 7 uur licht heeft geregend in Den Haag, dat duurde niet zo heel lang maar ik heb er niks zo'n gezien want de hele straat was droog maar ik zie wel dat er uh, net boven Limburg, net over de grens met Duitsland een onweersbui uh, bezig is dus net zo tussen, ja zeg maar, boven Venlo ergens uh, is een onweersbui uh, bezig, een onweerszware uh, regenbui. En die trekt net, net ten noorden van Limburg, uh, uh, hangt hij zeg maar, tussen de Nederlandse en de Duitse grens, oostwaarts richting, uh, ja, richting Duitsland. En dan gaan we eens even kijken wat het, uh, het uh, ja, wat de weerbericht uh, is voor Nederland. De komende dagen. Um, nou, ik ga even voorlezen. Ik ga alleen uh, niet blijven vertellen uh, van welke website ik dat heb. Het weer de komende dagen. Maandag 9 mei, dat is overmorgen. De zon schijnt maandag volop. Later op de dag verschijnt er vanuit het westen wat sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. De temperatuur loopt op naar 21 of. 22 graden in het noorden en westen. En van 23 naar 25 graden elders. Lokaal kan het in het zuidoosten 25 graden worden. Dinsdag 10 mei, warmste dag van de week. Dinsdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. In het noorden en westen wordt het 20 tot 22 graden. elders stijgt het kwik naar 23 tot 25 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 26 of 27 graden worden. Het weerbeeld laat flink wat zon zien, maar er trekken ook wolken over het land. Later op de dag is het noordwesten wat licht regen mogelijk. Oké, okay, dan gaan we naar de woensdag. Woensdag 11 mei, geregeld zon en ook enkele buien. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en verspreid over het land valt een enkele bui. Met 18 tot 24 graden is het iets minder warm, maar lekker genoeg hoor, vind ik. Uh, meest droog en aangenaam mei weer. Het blijft de komende tijd meest droog, maar zo nu en dan is een enkele bui niet uitgesloten. Verder schijnt geregeld de zon. De temperatuur blijft aan een aangenaam niveau van half mei met waarde van 18 tot 22 graden. Temperaturen van 16 tot 19 graden zijn in deze tijd van het jaar gebruikelijk. Okay. Ja, gebruikelijk. Kijk, uh, het klimaat die blijft natuurlijk constant veranderen. Hè? Dus dat is dus het uh, ja, weeroverzicht van, uh, van maandag uh, tot en met uh, maandag 9 mei tot ondanks, 11 mei. En de rest, ja, die zien we wel. Het staat verder niet bij. Uh, uh, weerbericht van Europa, ik weet niet of er nog ook een... een Weekoverzicht is, want anders heeft het ook geen zin natuurlijk. Dan is even kijken het nieuws. Weer nieuws, weer weetjes. Weer nieuws, even kijken hoor, algemeen. Ja, ik vind uh... Ja, weerbericht. even kijken. Ja, ik zit een beetje te zoeken, jullie zullen horen misschien op de achtergrond uh... wat geratel, maar dat is mijn muis, ik ben aan het zoeken. Het is wel kloot hoor, dat dat ding zo herrie maakt, weet je. Nou, het weekend weer dan. Oké, okay, nou, uh, vandaag is het zaterdag uh, 7 mei. Het weekend staat weer voor de deur. Nou ja, zaterdag is al bijna allemaal goed. We kunnen enkele regenbui verwachten, maar zet ook het zachte weer door. Lees hier de details voor de komende dagen. De afgelopen dagen was het op de meeste plaatsen aangenaam lente weer in ons land. Overdag lag de temperatuur rond de normale waarde van de tijd van het jaar. De nachten verliepen wel fris met op veel plaatsen ook lichte vorst aan de grond. Om maar vast met de deur in huis te vallen. De vorst aan de grond raken we kwijt. De temperatuur overdag komt ook een stuk hoger te liggen. Weet je wat het is? De vorst aan de grond. Dan moet ik denken aan koning Willem-Alexander, als hij lang uit op zijn smoelwerk valt. Dan heb je ook een aan de grond. Flauwe grap, maar goed. Vrijdagmiddag is het met, ja dat is al geweest hè. Dus dat is, eh, voor mij hebben ze dat gisteren al. Eh. Ja, oké. Tjonge jongen, ik weet zo ben ik ook een flauwe grap, daar gaan we maar mee stoppen. Want uh, een grond. Ja, de grond. Weet je hoe de Duitsers vroeger uh, binnenvielen uh, uh, uh, toen ze Nederland binnenvielen? Ja, hoe kon je zien al een Duitse soldaat als hij Nederland binnenviel? Ja, had een gebroken kin en uh, een gebroken neus en ze strakelde toen ze binnenkwamen, want de, de slagboom die was dicht. Niet leuk, hè? Nee. Flauw, flauw. Heel flauw. Ja, nee. Maar goed. Dus heel flauw. Ja, de, de flauwe grappen die zijn niet van de lucht hoor. Dus je kan er zelf ook niet om lachen. Maar uh, Goed. Uh. <tie> goed, we gaan weer eens een muziekje draaien. Voordat er ook nog meer onzin uitkran. Dat is niet de bedoeling. Dat we moeten natuurlijk geen razeraars kwaad raken. Dat ze denken: van, wat is dat voor een halve mogol? Weet je Maar goed, dat maakt niet uit. We zeggen gewoon waar het op staat, hè. ik mag best het woord Morgol gebruiken, want uh, daar kwets ik niemand mee. En als ze dat niet leuk vinden, dan moet je niet luisteren, simpel. Ik zeg gewoon wat ik wil. Ik ben geen uh, Johan Derkse of zo, want zo'n figuur ben ik ook weer niet. <laughs> ja, dat was ook een gedoe hè, met Johan Derkse, maar daar gaan we het straks over hebben. Want ik heb wel een paar leuke dingetjes te zeggen. Dus uh, dat vind ik wel uh, om te lachen, weet je wel. Ja... Ja, probeer ik een muziekje te openen, ga ik hem met map met foto's te zien. En dan denk ik: pot, verdikken me uh, nog aan toe, zeg. Nou, wat is dit nou weer voor flauwekul? Nee, toch, wat is dit allemaal, jongens. oh god, wat is dat nou weer? Nou. Ik raak iets, jongens. Ik weet het niet, nee. Ach, jezus. Oh, nee. Nou, ja, nee. Dat uh, gaan we niet raaien. Niet geschikt. Wat zijn dat, joh? Ik dacht dat dat muziek op stond. Uh, niet geschikt voor deze uitzending. Dat is allemaal... Uh... Nou... Uh... Ik hou het maar voor me, ik, ik, ik hou het maar voor me, ik hou het maar voor me, ja ja. Het vrije geluid hoor je op Aloha Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Nou, daar toch een muziek dan hè, zou ik zo zeggen. Nou, gaan we nog wel doen of uh... ja ik zit maar eigen lamp te zoeken, maar geen muziek. Hier alleen maar foto's, wat is dit nou toch, mensen? Ik zie alleen maar foto's. Ja, wat is er nou, een bedrijfshuisje, ook wel foto's een bedrijfshuisje 2013, van 2 oktober 2013. Even kijken, oh, dat was, ja, ik zie het, dat zijn allemaal foto's, waren in Utrecht, op het Spoorwegmuseum in Utrecht, gezellig. Ja, dat was wel best interessant, dat was leuk. Ik, uh, ja, je zou ook eens een keer daar een kijkje moeten nemen. He, hartstikke leuk. Nou goed, ik ga een muziekje zoeken. Want het wordt nou maar gestart, uh, voor een beetje vrije muziek. ja, Ik weet niet wat dat is. Uh, Tin Mount. Tin Mount, ja en toen. Tin Mount. Oh jezus. Met Coast, ja. En dan weer op de draaien. Gezellig. Gezellig. Voor jou, ik brand een kaarsje voor jou. Maar je steekt toch geen kaars in een vrouw? Jezus, Mina. Ja, je zal maar Johan Derks heet, zeg. Ja, hoe komt hij eraan? Wie gaat nou zo'n verhaal verzinnen en dat op televisie vertellen? Ja, ik vind het de stomste set die die uitgedaan hebben. Sorry, uh, Johan Dergs, Ik voel je altijd een grijnige vent. Ik heb altijd hard om je gelachen. Ik vind het nog steeds leuk trouwens. Want ik val jou niet af. Maar wie gaat nou zo'n verzonnen verhaal op televisie vertellen? Want geloof jij nou echt? Dat hij dat gedaan heeft. En dan zal hij die kaars erin gestoken hebben. Dat wijf lag, lag naakt daar. Ja. En ze waren alle drie dronken. Hij zijn maat en dat wijfje dan. Of waren ze nou met z'n vieren. Ik weet het niet meer. En hij uh, schijnt nou. Een dag later zegt hij. Ja nee ik had hem er niet ingestoken. Maar ik had het tussen de benen geplaatst. Zo rechtop. En dat was zo'n joekel van een kaars Die pas er niet in zei hij. Maar dat zei hij in het begin ook niet altijd het zo'n joekel van elkaar zoals toch? Dus ja, weet je wat het is? Ik heb een, ik heb een goede, hele goede kennis, een goede vriend van mij, die, die heeft uh, ruim 30 jaar in de gewerkt. En weet je wat hij tegen me zei? Die zei, jongen, zulke verhalen hoorde ik elke dag aan de bar. En vaak is uh, de helft nog verzonnen ook. En vaak de helft, misschien nog wel meer ook. En dan maken ze nog zo'n ophef van, jongens, jongens, jongens. Ja, het was een andere tijd en uh, dit en dat, jaren zeventig. Kijk, wat toen niet kon, kennen we ook niet. Ik denk dat als je zo'n verhaal ergens. Uh, nou, dat dat, ik denk dat de mensen hier toen ook raar om keken. Kijk, het is niet zo dat het allemaal Einsoldom en gemorgen was in de jaren zestig en zeventig. Zo is het ook weer niet, het is pas later gekomen. Hè. Eh, zo tegenwoordig eh, wat er allemaal tegenwoordig gebeurt gebeurde vroeger veel minder ja, mensen waren natuurlijk eh, eh, 40, 50 jaar geleden ja, veel, veel mensen waren gelovig en eh, die wisten niet eens wat dat was weet je uh, die, die, die uh, verdiepte zich er niet in kijk, er zijn altijd wel mensen die dingen stiekem doen nou ja, dat kom je over elke, elke cultuur tegen daar gaat niet om maar die opheft eromheen, omheen jongens. Jongen, jongen, jongen. Wat een zielenpieten zijn dat zeg. En ze zijn nog hypocriet ook. Nou, het is ook gewoon zo. Dat zijn allemaal mensen die uh, zelf van alles flikken wat God verboden heeft. En om zich schoon te praten gaan ze zo'n man als uh, Johan Derkse aanvallen. Maar als het nou een onbekende Nederlander was geweest. Dat niemand er uh, ophef over gemaakt want ja, ze hebben al een beetje de pik al Nou ja, een beetje veel dan. En dan probeer ze op die manier kapot te maken. Ja, en hij heeft al gezegd dat hij daarmee stopt met eh, VI vandaag. Dus de rest heeft ook gezegd van... Dan doen wij het ook niet, want ze zijn natuurlijk solidair met hem. Ja, als ik Johan Derksen was... Ik zou gewoon voetbal stuk houden. Gewoon niet meer doen, want die... Eh, die zakkenvuller, die kapitalist, die zonde uh, die mol, die klootzak. Want ik vind het een, een klootzak die vent. Ik mag hem niet. Mocht hij weten ook, hij ken mij wel niet. Maar ik, uh, ik vind het een zakkenvuller. Het gaat alleen maar om het geld. Ja, ze hebben zich gewoon de contracten houden. Ja. En, kijk, als er ophef over is, dan geldt zijn contract gewoon niet meer. En ik geef jou een dergelijke schouder. Ik vind het stom als hij gewoon doorgaat. Ik vind het jammer hoor, dat het programma stopt. Maar ik vind, het, ik vind het stom als hij doorgaat, ik, ik zou graag zeggen jullie bekaken, maar ik vind het jammer voor, uh, voor Gene en voor, uh, hoe heet die andere ook weer, van de grijp, maar ik had het ermee, ja. En uh, ik had het gewoon niet meer gedaan, ik had gewoon gezegd, toch, ik ga me lekker met andere dingen bezighouden, en iedereen heeft ze mogen halen, behalve... Arrow Blues Box. Die heeft hem niet afgevallen. Want daar mag hij nog steeds radioprogramma's van maken. Voor de rest heeft iedereen hem laten zakken. Behalve Van der Gijpen en dan natuurlijk. Maar goed. Um, ja jongens. Zo, het is al bijna kwart voor acht. <lacht> nog vijf minuten. En dan, uh, dan ga ik ermee stoppen. Ja, ik zat gisteravond uh, voordat ik naar bed ging eventjes op mijn... Uh, Facebook te rommelen op mijn telefoon en tot mijn stomme verbazing lees ik dat uh, Mary van Rossum is overleden oftewel CIS zoals uh, genoemd door haar broer Maarten van Rossum 77 jaar, ze was gevallen uh, en ja dan kwam sinds ziekenhuis terecht en ze is helaas 4 mei overleden nou, ik kon altijd wel lachen om die gasten hoor, want uh, ja, dat zat vol humor joh, weet je. Dat je dan, uh, en daar zijn er van rassen en ze was altijd een beetje dwars soms, weet je wel. En uh, ja, ik kon er wel om lachen, weet je. <laughs> Vond het wel een geinig eens. ja. Ik zou het denk ik goed met haar kennen vinden als ik haar had leren kennen. En ik denk ook wel een beetje ruzie, een beetje kibbeling. Dat is leuk zo onderling. Nee, weet je, een beetje katten af en toe en niet te lang boos blijven dat is natuurlijk nooit de bedoeling want ja Maar daar hou ik wel van weet je, een beetje mensen die af en toe een beetje dwars zijn en dan, ja kan er wel om lachen joh vind ik leuk Ik vind het heel jammer uh, ja wat dat dat uh, mensen zo uh, overleden Ja ik schrok wel hoor toen ik het las ik denk jeetje weer eentje Er gaan de laatste tijd wel heel veel bekende uh, mensen de pipe uit Pas geleden nog, wie was dat ook weer? Um, wie waren dat nou, die twee uh, uh, laatste? We waren ook al, uh, al overleden. En uh, dan ken ik even niet meer, uh, wie, wie waren dat ook weer, joh? Ik werd gewoon vergeten, ik weet het gewoon niet meer. Ik ga toch niet, uh, uh, hey? ik ben gewoon al kwijt. Wie waren dat ook weer? Nou, ik weet het niet meer hoor waren ook uh, ja, een beetje onverwacht, ja ene niet ander wel was ook uh, ineens uh... ja je het het vaak dat dan is een tijdje rustig. en uh, dan na, na verloop van tijd dan hoor je die zo verleden en die zanger en die acteur en die politicus en die zus en die zo en ineens gaan ze allemaal achter elkaar gaan de stuk of zes dood dan is het weer een half jaar rustig. toch en ze weer bijna Bijna kerstmis, dan gaat die dood en die gaat dood. En dan denk je bij je eigen, jezus, ja, oké, okay, sommige mensen zijn best op leeftijd, weet je. Oké, okay. maar ja, 77 was ze, he. Die Miri van Rossum, 77, ja, het is niet echt jong, maar ja. En als ze er nog wel 20 jaar bij mogen krijgen. Oh, zo niet langer, hm? zolang je nog gezond ben en alles nog leuk vindt, ja. Ja, ik vond het wel jammer. Vanavond komen ze trouwens op televisie. Met, uh, dat uh, gaat gewoon door, want het is natuurlijk van tevoren uh, opgenomen. Maar uh, goed, ik ga afsluiten, lieve mensen. Ik, ik ga nog een, uh, een liedje draaien. En dan uh, zie ik jullie uh, misschien woensdag. Misschien dat ik woensdag weer ga podcasten, maar ik beloof nog niks. In ieder geval zo en zo stevig als elke zaterdag. ...wordt om acht uur gepost... ...en die blijft daar ook op staan. Die gaan we dan niet afhalen... ...voorgaande keren haalden we het na een week er wel af. Nee, jullie kunnen gewoon terug luisteren... ...zo vaak jullie willen... ...maar dat zet ik dat dan wel op een aparte site. Eh, want anders... Eh, ...ja, oké, okay, maar goed. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen... ...lieve luisteraartjes... ...tot de volgende keer... En eh, zo zeggen, tot ziens. Eh, en ja, wat gaan we nadraaien? DJ Ox met het volgende nummer. Het is een beetje een, uh, ja, een dans, uh, dansmuziek. Beetje, het is een beetje house uh, Forget the time, vergeet de tijd. Ja, het is een mooie. mooie. Tot volgende keer. Op Aloha Radio Het station zonder reclame Onafhankelijk en zonder flauwe gul Kortom, vrije muziek voor jou